schadevergoeding. Dat heeft het internationaal strafhof bepaald. Het gaat om slachtoffers van oorlogsmisdaden die zijn gepleegd onder leiding van krijgsheer Thomas Lubanga, die kindsoldaten inzetten. Lubanga is veroordeeld tot 14 jaar celstraf. Het is voor het eerst dat het internationaal strafhof besluit dat slachtoffers van oorlogsmisdaden recht hebben op een vergoeding. Ze kunnen een claim indienen bij een fonds voor slachtoffers. Dat is gelieerd aan het internationaal strafhof. En de politiekorps Hollands Midden ontkent dat het schuldig is aan de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Veertig nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij willen de politie aansprakelijk stellen. Ze vinden dat er fouten zijn gemaakt bij het verlenen van een wapenvergunning aan de schutter Tristan van der Vlis. Een woordvoerder zegt dat als er fouten zijn gemaakt bij het verlenen van de wapenvergunning het korps niet automatisch schuld heeft aan de schietpartij. Van der Vlis schoot vorig jaar in april zes mensen dood en daarna zichzelf. Hij was onder behandeling geweest bij een psychiater, maar had toch toestemming gekregen om wapens te bezitten. Het weer. Droog op een helebuin de kustgebieden na. Morgen zon met in de loop van de dag een paar lichte buien. Het wordt ongeveer 21 graden. Daarna tot en met het weekende vrijwel droog met veel zon en maximaal tot 25 graden. Dit was het einde. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan een file door werkzaamheden op de A27. Utrecht ligt in Gorkum. Daar staat dus een knop de knoop met lunetten en nieuwe gein, drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de haling van ZFM Jazz. We herkennen het bijna niet... ...om dit keer gespeeld als ballet uitgevoerd door Gonzalo Rubalcaba. Goedemorgen, ZFM-luisteraars. In alweer het tweede uur van ZFM op zondag. Um, zoals al eerder door Jeroen van Sluisdam... ...die het eerste uur deed en David Habig... ...vermeld dat het vandaag een marathon-uitzending wordt. We hebben het eerste uur... Uh, genoten van gospelmuziek en dat deed mij en ons een beetje denken aan de gouden jaren van uh, Sandsvoors Jazz Festival waar wij, waarbij we op zondag nog een, uh, altijd een, een gospel -kerkdienst hadden waar uh, veel gezongen en gemuziceerd werd en dat door iedereen uit de werd geapprecieerd geapprecie ...na een paar dagen even doorhalen in de cafés. We hebben dit weekend het jazzfestival. Het hoogtepunt is al achter de rug. Gisteravond hadden we een aantal artiesten. Vrijdagavond waren we in de kroeg. Ook een aantal artiesten. Het aardige van dit festival is... ...dat het allemaal Nederlandse muzikanten zijn. En daar ga ik uh, het komende uur ook een aandacht aan besteden. Aan een paar mensen die daar hebben opgetreden. Uh, John Engels komt voorbij. Benjamin Herman, die was er ook. Martijn Schok, die had in zijn orkest Rinus Groeneveld. Daar heb ik afgelopen keer uh, aandacht aan besteed. Spoor 5, Onze Adam, die ik straks uh, presenteert. Vincent Koning enzovoort. Benjamin Herman, die was uh, in het. Uh, die was ruim aanwezig en daarvan is aardig om te draaien een, een nummer van uh, een cd, aangenaam jazz. En dat is een, een cd die elk jaar uitkomt waar het beste van het beste van de Nederlandse jazzwereld op staat. En we gaan het nu horen in Psychoville. say it's wonderful hoorden wij van uh, trio Bates, de gebroeders Bates die uh, onwaarschijnlijk aan de weg timmeren uh, straks ga ik samen met David iets vertellen over de website dat is eigenlijk een uitstapje, de website van uh, het item uh, ZFMJS. Yes. Dat is een, in zoverre een uitstapje omdat wij ons eigenlijk alleen maar bezighouden met platen draaien. En ik heb nog een uitzondering, een hoge uitzondering vandaag. We zijn uh, gebeld geworden net door een wanhopige hondeneigenaar. Die is een border terrier kwijt, een teefje, lichtbruin. De naam Koosje en die is uh, al sinds gisteren kwijt. En voor het laatst gesignaleerd in Bentveld, tippelend richting Zandvoort. Als u iets uh, uh, ziet, of als u de hond meent te herkennen die daar hulpeloos uh, rondloopt, belt u met 5246321 of met de studio. 5246321, 2, Van ...het wanhopige baadje van de Border Terrier Koosje. En nu gaan we over naar het uh, jazzprogramma. Gisteren was een van de artiesten die optrad... ...de uh, saxofonist shoot dijkhuizen Een bul van een uh, saxofonist. En die heb ik bij me op een uh, cd brand new... ...waar hij speelt ook met de Bates Brothers... En uh, als collega-muzikant uh, speelt uh, uh, Jan van Duikeren op de trompet. En wij horen hem in het nummer Brotherhood of Man. Time for kissing Night time is my time For reminiscing Regreted to step down Forget it with by somebody else There'll be no one Unless this someone is you You or you Yeah, I love it. Stond, was uh, de godvader van het Nederlandse uh, slagwerk John Engels. John Engels komt uit een gezin van alleen maar slagwerkers. Zijn vader John Engels senior, terwijl die man uh, zelf ook al 77 is. Hij praat altijd over senior, maar hij is junior. Uh, zijn vader, zus en twee broers, allemaal slagwerkers van uh, grote klasse. Hij is, uh, de, ja, wat noemen wij, de Nestor. Heel veel slagwerkers kijken uh, met vol bewondering naar hem. En nog veel meer muzikanten kijken vol bewondering naar hem. Omdat hij fantastisch begeleidt. Heel veel stijlen kent hij. Een uh, bijzonderheid is, hij is linkshandig. Uh, wat uh, voor de toenmalige directie van het conservatorium reden was om hem uh, niet toe te laten. Want hij zou moesten rechts spelen, anders ga je maar weg. Wat hij vervolgens gedaan heeft en hij is volgens mij nog behoorlijk goed terechtgekomen zullen we maar zeggen. Um, in 1958 begonnen bij de Diamond Five, uh, natuurlijk uh, met Kees Slinger en Kees Smol. Uh, daarna uh, naar het trio Louis van Dijk. Wij hebben Pierre Beck voor Edge Big Band en vervolgens met Jan en Alleman van groot tot klein, heel veel grote jongens begeleid, heel veel festivals, heel veel prijzen, heeft een heel veel edisons gekregen, heeft de Euro award gekregen van het noord Jazz Festival, staat op 200 LP's en CD's allemaal te veel om op te noemen en terecht, want het is een uh, drummer van grote klasse. Wij gaan hem nu horen in een uh, oudere opname met het trio Louis van Dijk. En... Van de van en, uh, nummer van uh, Woody Herman en gespeeld door Woody Hermans Big Band. Ik draai deze uh, cd uh, eigenlijk als een soort proloog voor het, uh, uh, het uur dat straks door Tom Hendrix gevuld gaat worden. Want Tom heeft ons beloofd dat hij uh, veel aandacht gaat besteden aan big bands, aan spetterende muziek. Nou, geweldig. Want dan kunnen we daar met genoegen naar luisteren. Dit was een soort uh, voorproefje. Ik ga natuurlijk niet in uh, Tom's Wielen rijden. Um, ik ben bezig met uh, links naar het, uh, het jazzfestival... dat op dit moment plaatsvindt in Zandvoort. Jazz Behind the Beach. Jazz Behind the Bar was afgelopen vrijdag. En daar speelden in verschillende uh, localiteiten... verschillende orkesten. Waaronder... Uh, regionale groepen, zoals uh, het orkest van Geer Groenendaal, en het orkest van Adam Sporen, die ik straks uh, ga uh, presenteren. En er was ook het trio Mulder en Mulder met als gast een, een heerlijke saxofonist. En wij hebben een opname van, niet van dit jaar, maar van een van de CD's van Mulder en Mulder, waar Frits Katté op dit tenor speelt. En er wordt gespeeld en gezongen in het nummer: It's Wonderful. It's wonderful. van het trio Mulder en Mulder. Um, CFMJS hoort u al vele jaren op de radio en sinds kort heeft CMS uh, uh, CFM DS een uitbreiding uh, qua media want er is een, uh, een website die de bedoeling heeft dat mensen kunnen artikelen kunnen lezen over de platen die gedraaid worden, over de muziek die gemaakt wordt, uh, mensen kunnen reageren misschien verzoeknummers uh, aanvragen, de, een van de geestelijke vaders is daar uh, David, die uh, ook die hier achter knoppen zit David uh, uh, vertel daar eens wat van. Wat kan de luisteraar doen ja, de, om uh, contact te hebben met ons of om um, zouden, interactief mee te doen? Wij zouden graag zien dat de luisteraars zich uh, aanmelden uh, registreren bij de website. Uh, zo ook uh, in, het, uh, in de toekomst uh, zullen er nieuwsbrieven uitgaan en dat soort dingen met uh, interessante weetjes uh, over de jazz in Zandvoort en omstreken. Uh, als mede uh, worden de uh, uitzendingen uh, bij georganiseerd uh, kunt bijvoorbeeld kijken bij de uitzending van vandaag of bij uh, de uitzending van uh, 29 juli uh, als, we daar, uh, als we daar naartoe gaan uh, dan kunt u zien dat er uh, over de stukken die gedraaid zijn uh, door Jeroen uh, destijds uh, staat, er een, uh, ja, staat er een stukje tekst uh, over, de, uh, over de nummers die gedraaid zijn. Eigenlijk uh, achtergronden van de muzikant of van de muziek? Ja, precies. En nou, uh, daar kan dan vervolgens op gereageerd worden. Het kan gelijk worden natuurlijk de, de gebruikelijke connecties met de, met de social, social media. Oké. Okay. Uh, uh, uh, uh, kunnen mensen ook verzoeknummers aanvragen of dingen vragen? Of ja, dingen natuurlijk. Zeggen? We, we, we hebben een, uh, rechts onderin zit er een, uh, een chat. Uh, dat kunt u openklikken en dan kunt u eigenlijk rechtstreeks uh, met ons contact hebben. Uh, ook in hebben. de uitzending. Ook in de uitzending. Nou, hartstikke leuk. Uh, tevens uh, hebben we uh, een link met uh, Twitter. Dus als u, @cfmjazz, uh, als u daar een Twitter uh, heen stuurt, dan zien wij dat ook uh, langskomen en kunnen wij hier ook uh, op ingaan. Um, en vervolgens er kan ook gewoon op de website uh, gereageerd worden, met, op de uitzending gere, uh, gereageerd worden. Uh, dan kunnen wij hier ook uh, verder op in. En onze contactgegevens staan natuurlijk ook gewoon op de website. Nou, geweldig. Ik hoop dat dit uh, ertoe leidt dat wij een uh, meer nog meer actief en interactief uh, jazzprogramma gemaakt en het is natuurlijk gewoon heel makkelijk zfmjazz.nl nou makkelijker kan het niet we gaan weer luisteren naar uh, muziek van Nederlandse bodem we gaan uh, luisteren naar Ilse Huizinga die zingt George On My Mind Georgia, the eigen Ilse Huizinga, George On My Mind. Eh, Jazzmuziek is eh, voor iedereen een synoniem voor improviseren op een thema. Er zijn natuurlijk honderdduizenden bestaande thema's waarop men geïmproviseerd heeft. Er zijn ook stukken die speciaal gecomponeerd worden door jazzmuzikanten. En eh, ja, die zijn nog jazzier dan jazz zal ik maar zeggen. En er zijn ook eh, jazzmuzikanten die klassieke stukken als basis nemen, zoals het uh, trio van Thomas Harden, die heeft uh, van uh, een aantal klassieke componisten stukken genomen, waaronder een van Peter Ilich Tchaikovsky. En we gaan nu zijn versie horen met zijn trio van Andante Cantabile. ...was het uh, trio van Thomas Harden... ...met een, uh, een thema van Tchaikovsky. Uh, het tweede uur... jazz zit er alweer op... ...maar we gaan er nog niet mee stoppen vandaag... ...want vanwege het feit dat er een jazzfestival is... ...gaan we nog twee uur door. Zometeen uh, uh, wordt het programma overgenomen... ...door Adam Spoor... ...en dit uh, stukje... ...dit uur... ...Peter de Boer, David Habig... Uh, ...eindigen wij met een... een op ...opname van... Uh, Oscar Petersen, Hub Ellis, Ray Brown, Eddie Thickpen, Waltz voor Debbie tot straks! ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Uit een deel van de Oosterschelde mogen voorlopig geen mosselen worden verkocht. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland zijn de mosselen mogelijk vergiftigd... ...met de alg dino-vlag De alg maakt een gif aan dat het zenuwstelsel aantast... De algen werden gisteren in de oude Kerkse kreek ontdekt. Via gemalen kunnen ze van de kreek naar de Oosterschelde zijn gepompt. De gemalen zijn tijdelijk stilgelegd. Voor de oude Kerkse kreek geldt een zwemverbod. Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen... hebben de code van een veelgebruikte startonderbreker voor auto's gehackt. Ze lieten in nieuwsuur zien hoe ze met een computer en een speciaal apparaatje... de auto kunnen starten en ermee wegrijden. De hackers zeggen dat zo honderdduizenden auto's eenvoudig te stelen zijn. Het politiekorps Hollands Midden ontkent dat het schuldig